Drie uur, Mark Visser met het NOS Journaal. In de Syrische stad Aleppo zijn bij een helikopteraanval... door het leger zeker negentig doden gevallen. Aanval was gisteren. Een Syrische mensenrechtenorganisatie zegt dat onder de doden dertien kinderen zijn. Vanuit de legerhelikopters werden vaten vol explosieven en spijkers gegooid. Door de kracht van de explosies werden gebouwen met de grond gelijk gemaakt. En ook kwam een bom terecht op een tankwagen vol benzine. Die explodeerde. tientallen auto's in de buurt werden in brand gezet. In Zoutenlanden, op Walgeren, is vanochtend een deltavlieger neergestort. De 53-jarige man uit België is daarbij ernstig gewond geraakt. Hij was opgestegen van een speciale startplek voor deltavliegers... in de duinen van Zoutenlanden, niet ver van Westkapelle. De politie vermoedt dat de Belg kort na de start... werd teruggeworpen door een windvlaag. Hij kwam met een harde smak in de duinen terecht. De man is naar het Universitair Medisch Centrum in Rotterdam gebracht. De vrouw uit Zwolle, die vrijdag ernstig gewond raakte. toen ze in haar huis een inbreker betrapte, is aan haar verwondingen overleden. De vrouw van 73 werd vrijdag bij thuiskomst verrast door de inbreker. Toen ze de voordeur opendeed, duwde de man haar hart aan de kant. Ze viel en er liep ernstig hersenletsel op. Bewoners van de wijk waar de vrouw woonde willen nu een buurtwacht oprichten. In de eredivisie heeft Ajax niet weten te profiteren... van het puntenverlies van Vitesse. De Amsterdammers speelden met 1-1 gelijk tegen FC Utrecht. Daardoor blijft het verschil met Vitesse twee punten. Voor Ajax scoorde Deli Blind. Utrecht-speler Steve de Ridder maakte de gelijkmaker. Het weer veel zon, ook wat stapelwolken. En het is een graad of acht. Morgen en dinsdag nog veel zon en droog. Woensdag gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.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 33 minuten voetbal, nog steeds 1-0 voor Cambuur door de strafschoppen van Leeuwin. Twente lijkt wel wat wakker geschud. Rosales krijgt zijn kans binnen het 16 meter gebied, maar veel te wild en onbezuist ingeschoten. Er komen wel voorzetten van de goal, ook van Tadis. maar ze zijn tot dusver te onzuiver. We verlieten Frank Wielaard bij een 1-0-voorsprong voor NEC. Hoe is het nu? 34 minuten onderweg. Die 1-0 staat er nog altijd. Het is slecht, deze wedstrijd. <hijen> Ongelooflijk, zeg. Ze kunnen nog geen bal naar de goede kleur spelen. Niet eentje, werkelijk. Alles wordt ingeleverd. recht omhoog geschoten. Zelfs ingooien gaan naar de verkeerde kleur. Maar daarom dat staan is... ze onderaan. Ja, dat is heel duidelijk. Uh, da daar is geen twijfel over waar deze ploegen op de ranglijst staan. Ze staan onderaan en niet voor niets. Het is wel 1-0 voor NEC. De elite-renners zijn los in Hogerheide op de wereldkampioenschappen veldrijden. Gio Lippens. En hoe, Francis Moré is er meteen als een komeet voor gegaan. Hij is een van de outsiders als het gaat hier om de wereldtitel in het veld. Samen misschien wel met Dennis Stiebar en Lars van der Haar. Als je dan Sven Nijs, de grote favoriet, even buiten beschouwing laat. We zijn zo'n beetje halverwege de eerste ronde. Moré komt daar als eerste door. Dan uh, Thijs van Amerongen, de Nederlander. Gevolgd door Sven Nijs en Rob Peters, twee Vlamingen. Dennis Stiebar zit er ook bij de Tsjech... De man die op de weg eigenlijk alles wil gaan doen. Maar die toch besloten heeft om deze wereldkampioenschappen met veld maar weer eens te rijden. En meteen schaduwfavoriet is. Ja en dan hebben we dan daarachter hebben we dan ook nog Lars van der Haar. Die hadden we nog niet genoemd. Die zit daar paal achter. Maar van der Haar kwam ten val in de eerste ronde. Dat was allemaal de schuld van Martin Bina. Een check. Die ging onderuit in een bocht van de Haag, kon hem niet meer ontwijken. Ging over de kop, was dat wel snel weer op de fiets. En rijdt nu dus gewoon op de zesde plek rond. Elf seconden van Francis Moret. Er zijn van die plaatjes waarbij je hoopt dat er een doelpunt valt. Dat, dat is niet gebeurd. Riviera Live. We hebben het helemaal uit moeten zitten. Karel Emerald En wat ben ik blij dat collega Schut en ik... aanstaande zaterdag op Nederland 3 onze eigen muziek mogen uitzoeken. Waar gaan we naartoe, Henk? Er zijn meer mensen die hopen op een doelpunt. Henk Kok bijvoorbeeld, want dan wordt het beter, Henk. Ja, ik vind, ik vind dat Twente wel de nodige kansen heeft gehad in deze wedstrijd. Maar ze heeft zelf in de nesten gewerkt. door niet te agressief aan de wedstrijd te, te beginnen. gewoon te lacuniek. Ik kijk nu naar Kastanjes. Kastanjes gaat het 60 meter gebied binnen. Van Boeke gebaard in elk geval geen strafschop. En dan komt de Leeuwin. Die komt uiteindelijk in, uit een duel. als overwinnaar tevoorschijn. En dan probeert Cambu Robertje aan te spelen. En over de kansen van Twente gesproken. Ik heb reeds gesproken over de kans van Rosales. Die kan herhaaldelijk vrij over de rechterkant opkomen. En dan wordt hij niet afgestopt. Hij kreeg de bal mee van van Promes. Hij kon uh, ja, gewoon de hoek, had hij voor het uitzoeken, maar het was veel te wild en onbezuist. En die bal die ging een metertje uh, voorbij de tweede paal. En ook al Mokta, die schoot dus een keertje voor langs, kreeg ook nog een hele goede kans. Maar hij had de bal ook weer voor het inschieten. En wat doet hij? Hij speelt de bal min of meer terug naar Nienhuis. Die kon die bal heel gemakkelijk, bijna klemvast, kon die bal pakken van een meter of 7, 8. Werd die bal ingeschoten door uh, Mokta. En dat leverde dus ook helemaal niks op. Twente dus, ja, het is allemaal niet hoogstaand. Hè. Denk nog niet dat Cambuur een geweldige wedstrijd speelt van Cambuur had één keer nog de kans om op 2-0 te komen. Maar de counter werd heel slecht uitgespeeld. 4 tegen 3. Het was een combinatie met uh, Lukoki en uh, Manu. Maar Manu speelde de bal niet goed af naar Robetje. Het was gewoon een slechte paas van, uh, van Manu. De bal weer achterin naar uh, Nienhuis, de doelman, die af en toe al een beetje tijd staat te rekken. Dat is natuurlijk ook niet leuk. Maar het maakt het allemaal niet aangenamer op. Even een duw nou van, uh, van Bengtson uh, tegenover Robetje, Maar uh, Van Boeken uh, uh, laat terecht door uh, voetballen. Wel nu in de voeten van, uh, van Tadit, zee. missie. Staat hij buitenspel, Castanjeus of niet? Bal op de paal en dan in de handen van Nienhuis. Dat geluk moet je dan ook hebben. Ik dacht even aan buitenspel van Castanjeus, was het niet. Bal komt op de paal. Terug van de paal in de handen van Nienhuis. En zo blijft het hier voorlopig 1-0 voor Kambuur. We verlieten zojuist een mopperende Frank Wilaat. En ik weet zeker dat het nog steeds niet beter is geworden, Frank. Ja, ik weet niet waar Henry de onzin vandaan had. Dat het beter wordt na een goal. Zeg. Ongelooflijk. 41 minuten onderweg. Die goal is hier gevallen na oh. 6 minuten. En daarna werd het alleen maar slechter. Het is echt een groot feest van onkunde dat we hier uh, ten berde gespreid uh, krijgen. Het is afschuwelijk. Nu een blessure bij Janktjer. Uh, uh, die op de grond ligt. Overigens, scheidsrechter de Kamphuis deelt gewoon mee hoor in de Malaise. Dus het is echt iedereen die zwaar onder zijn niveau zit vandaag in de Goffert bij in Nijmegen. En ja, je ziet dat ook terug. Er zijn nauwelijks kansen. Die ene kans na die goal voor Kolder is er nog geweest. Die schoot de bal met buitenkant links naast. Daarna. Uh, niet zo heel gek. Lang daarna was er nog een kans voor Valkenburg. Vorig jaar nog verhuurd aan NEC. Nu in dienst bij uh, go Eagles. Die kopte nog aardig in na een goede aanval over de linkerkant. Via Antonia. Op dat moment was NEC even met zijn tienen. Omdat Conboy een broekje moest verwisselen. En daarna niet het veld in mocht. Heel, een hele tijd van uh, Kamphuis. En dus kon Antonia vrolijk opstomen over de rechterkant. Die bal voorgeven. Goede kopbal was het wel van Valkenburg. Maar ook een uitstekende redding vervolgens van uh, Jonsson. Ik kan het rustig vertellen. Want Jan de die strompelt nu op zijn dooie gemakje naar de zijlijn. Ik zou het willen zeggen dit waren de beste 30 seconden van de wedstrijd tot nu toe. En we zijn 42 minuten onderweg. Het is 1-0 voor NEC. het Eagles. Het WK veldrijden in Hogerheide schuift van de haar al op. Gio. Van der Haar is opgeschoven, rijdt op dit moment top 3. Uh, we hebben aan kop, hebben we Dennis Stibar, de wegrenner dus, de man die vorig jaar ook op de weg echt definitief doorbrak, won een etappe in de Vuelta. Won de Eneco Tour, het algemeen klassement, dan ook nog eens een keer een etappe. Maar hij heeft toch uiteindelijk na lang en wegen besloten om hier het WK veldrijden te gaan rijden. En uh, ja, je ziet het, hij rijdt agressief, die Stibar. Hij loopt trouwens op plekken waar de meeste veldrijders op de fiets blijven zitten. Dat was ook wel opmerkelijk zojuist, want daar zagen we Lars van der Haar op de fiets blijven zitten daar zagen we Sven Nijs die gewoon op de fiets bleef zitten. Maar Stibar die daar hardlopend eigenlijk gewoon nog voorsprong nam ook. En nu zien we dat Van der Havert lichte achterstand oploopt. Omdat hij in de pits, op de plek waar hij de fiets moet aannemen, ten val komt. Nadat hij de fiets heeft gepakt, dan glijdt hij onderuit lopend. Ja, dat is toch een moment waar, dat je maar beter niet kunt hebben. Want nu rijdt hij ineens op de vierde plek. Francis Moret is bij de eerste twee gekomen. Bij Stibar en Nijs. En wat we net ook al zagen was op lastige stukken. De stukken waar echt hard ge gebaggerd moet worden. Daar zie je toch dat Van der Haar het dan weer moet afleggen. Met name tegen Sven Nijs, maar ook tegen Denis Stiba. Situatie op dit moment in de wedstrijd. Denis Stiba opkomt met Sven Nijs. Dan vlak daarachter, bijna aan het achterwiel, Moret, Francis Moret. De man die ze allemaal vrezen. Dan hebben we Lars van der Haar en dan Thijs van Amerongen die nu de bocht doorkomt. En dan kijken we naar de tweede belg. Dat zal Rob Peters zijn. Maar die reed daar ook erg goed vooraan mee. De anderen hebben we allemaal nog niet gezien. Dit zijn de mannen die dit WK voorlopig maken. Daar zien we toch echt dat het heel ver, heel hard uit elkaar slaat. En dat Van der Haaren er alles aan moet doen... om weer aansluiting te krijgen bij de top drie van dit moment. Bij Stibar, Nijs en Morin. Twente zou goede zaken kunnen doen. Want ja, de toppers in de Eredivisie hebben allemaal punten laten liggen. Maar Henk Kok, ze kijken er een 1-0 achterstand aan. Ja, en als ik ga plussen en minnen, dit doelpunt was trouwens van Lewin vanaf de penalty stip. Als ik ga plussen en minnen, wat de kansen alleen betreft, dan heb ik het niet over het niveau van het voetbal. Nou, dan heeft Twente toch een hele goede mogelijkheid gehad via Rosales, Moktar twee keer. Castanjos zojuist op de paal, het was geen buitenspel. Dan kom je toch tot de drie, vier hele goede scoringsmogelijkheden. Hoewel het spel van Twente absoluut niet zo goed is. Maar ja, ze laten de kansen gewoon liggen. Scherpte voorin, ontbreekt en dan ontbreekt ook aan tempo. Lijf nu eens gaan kijken wat zich nu weer afspeelt door het veldebal. Het gaat naar de linkerkant. Naar Mokhtar. Mokhtar in duel met, met Drosten. En Mokhtar die wint er nog alles van, van, van Drosten. En er komen ook voldoende ballen in een 16 meter gebied. Maar de voorzet is te vaak onzuiver. En er zou wat meer druk gezet moeten worden door de sw Twente. Wat meer jagen op de bal. Dan doen ze niet. Dan moet ik onwillekeurig een beetje denken aan de uitspraak van, van Janssen. Een van de trainers van het trainerscollectief. Dat Twente verkeert in Europese weken. Dat ze heel veel wedstrijden moeten spelen in deze maand februari. Ja, dat klinkt een klein beetje als gejammer. Maar je moet niet gaan klagen en niet gaan jammeren voordat je geslagen wordt. Je kunt veel beter zeggen ah, lekker. Gewoon even niet trainen. Gewoon lekkere voetbalwedstrijden spelen. Dat is een veel andere invalshoek dan een beetje jammeren. We moeten zoveel wedstrijden spelen met dit jeugdige elftal. Onvoldoende rust en al dat soort zaken. Geen hersteltraining en onvoldoende rust en te weinig tactische trainingen. bal aan de linkerkant wordt uh, voorgezet. Die bal uh, wordt voorgezet uh, door de waser Bijker die mee naar voren was gekomen. En dat leeft in elk geval... de uh, nog een hoekschop of. En dat zijn van die spaarzame momenten dat Cambuur in een 16 meter gebied komt. Want Kambuur heeft absoluut uit de combinatie geen enkele kans weten te creëren. De bal ging één keer op de stip door die domme fout van Bengson tegen tegenover Robetje. En van Boekel heeft terecht beslist dat die bal op de penalty-stip ging. En die bal die werd er gewoon ingeschoten door Lewin. Nu wordt ook weer de nodige tijd genomen. Nou voor dat die hoekschop wordt genomen. Ja, Cambuur staat voor met 1-0. Kan de punten best gebruiken. Heeft maar drie punten gescoord in uitwedstrijden. En Twente nog niet ongeslagen. Vijf wedstrijden gewonnen en vijf gelijk gespeeld. Komt de voorzet, komt de hoekschop. En dan gaat aan alles in iedereen voorbij. En dan gaat hij ook nog eens een keertje over de doellijn. En dan gaat Van Boekel, die gaat fluiten. En wat gaat het publiek doen? Dat gaat ook een beetje fluiten. Van die kijken naar het scorebord. Kambuur staat voor met 1 tegen 0. Twente wel de kansen, maar heeft te veel kansen onbenut gelaten. En NEC Go Ahead, daar is het ook rust. En de tussenstand is 1-0. NOS Langs de Lijn, tot zes uur, met sport en muziek. I found Enzovoort. Liar, liar, Chris cap. FC Utrecht-Ajax. Rust en eindstand 1-1. Doelpunt voor Ajax werd gemaakt door Blind. En de Ridder maakte gelijk voor Utrecht. Ronald van der Geer praat na met Ajax-trainer Frank de Boer. Ervan, een competitiebezoek aan Utrecht is voor jullie vaak een soort bezoek aan de tandarts. Toch had het vandaag geen pijn hoeven doen, denk ik. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Uh, ook gezien dat uh, volgens mij hun een onterecht doelpunt maken. Gaat een overtreding vooraf. En we hebben... Uh, Gedomineerd. We hebben kansen gehad om uh, eerder te beslissen. En later ook nog, maar na de 1-1, om het uh, kawai af te maken. En dat hebben we verzuimd. Dat vond al ons alleen in de laatste... Vijf minuten plus de drie extra minuten vond ik ons slordig niet de juiste keuzes uh, te vinden. Je had beter geduld, uh, geduld kunnen uh, opbrengen. Dan had je waarschijnlijk nog één goede kans gehad. En, uh, dat deden we niet, vond ik. En, uh, dat was jammer, maar voor de rest was ik niet ontevreden over het veldspel. Uh, ook uh, gezien dat je een paar 100% kansen krijgt. Er ja, moet er gewoon één van in natuurlijk. Nou, juist het gekke is het geduld is hetgene wat je juist zo prees in je ploeg hè ze bleven vaak zo geduldig tot het eind en dat heeft vaak wat opgeleverd ook ja nee dat zeker en je ziet uh, dat je op het laatste dan weet je als je dan uh, niet geduldig bent en je gaat natuurlijk kan je soms wel eens wat opportunistisch uh, spelen maar dan moet je wel zien dat je team goed staat en uh, dat deden we de, stonden we niet en dan zie je dat er een paar uh, je count dus nog om je oren kan krijgen. of een bal verkeerd te vallen. En of iemand hoeft uit te glijden. Dan loopt iemand alleen op Jasper Sillers af. En, uh, gelukkig gebeurde dat niet. En, uh, en wat je al zegt. Uh, we hebben het hier vaak heel lastig uh, gehad de afgelopen jaren. En in ieder geval heb je nu nog een punt overgehouden. Het is jammer natuurlijk. Het had een mooi weekend kunnen zijn natuurlijk. Verklaart het ook een beetje die onrust? Het feit dat je het misschien wel altijd moeilijk hebt hier. Dat je team misschien in die slotfase net iets anders doet dan anders? Nee, dat denk ik niet. Uh, kijk, vaak is juist dat vind ik dat soort momenten zie je normaal in het begin van een wedstrijd. Nou, daar hadden we, vond ik, uh, geen last van. En op het laatste jaar dan is misschien ook de onervarenheid dat je van, van spelers dat ze dan de verkeerde keuze, dat ze zo graag die overwinning uh, binnen willen slepen. En, uh, en dat vind ik, uh, dat is positief, want je uh, kent ze beter. Uh, uh, je kan beter dat hebben dan dat je ze moet aanduwen. Dus, uh, maar ja, het is jammer. Dat we, uh, nogmaals, uh, ik denk dat we drie punten hadden kunnen hebben. En, uh, dat is niet gebeurd. En, uh, voor de rest... Uh gaan we gewoon weer naar de komende donderdag toe. Want het werd dus 1-1 tussen Utrecht en Ajax. De Nederlandse Olympische ploeg is vanochtend vanaf Schiphol vertrokken naar Sochi... op vijf dagen voor het begin van de Olympische Winterspelen. Geen bijzonderheden bij dat vertrek of het moet zijn dat Sven Kramer zich niet liet zien... en dat er ook nog andere ploegen langskwamen. Jeroen de Jager doet verslag. Als eerste hier, los van de verzamelde pers die hier de Nederlanders staat op te wachten... komen de Canadezen langs. Ja, Canadezen komen binnen. Hè? En dan nog Nederlands, spreken het ook? Ja. Wat gaat u doen? Ja, wij zijn onderdeel van het Canadese team. Wij, wij hebben de bobs gebouwd voor Canada, voor Nederland en voor Korea. Dus uh, we helpen ze alle drie. En wie gaat er winnen dan? Ik hoop dat Canada uh, en, uh, en Nederland op het podium komen. En uh, de kans is groot, denk ik. En het is inmiddels hier een beetje zwart-oranje gekleurd. De kleding van de atleten. Veel atleten hier. 40, 41 atleten die vertrekken richting Sochi vandaag. En de begeleiding totaal uh, rond de 100 man die richting Rusland vertrekken. Welk boek heb je bij je? Een, een thriller, maar ik weet het zelf eigenlijk niet eens meer. Koffer staat open. Ik zie een, een tablet. Ik zie een boek. Altijd interessant wat mensen meenemen op reis. Ja. Boterammertjes zelfs. Ja, je moet nog altijd eten ook hoor. onderweg Goeie reis. Dankjewel. En dan gaat de bagage op de band. Even laatste dingetjes op de telefoon. Irene Wust Ja, goedemorgen. Wat heb je allemaal bij je? Mijn fiets, mijn schaatsen, heel veel kleding. Mijn dekbed, mijn kussen. Alles eigenlijk. Je dekbed en je kussen. Ja, ja ik heb een hekelaan van die vieze lakens. En uh, ja, je weet natuurlijk nooit wat je, wat je treft. Vorig jaar bij de week afstanden waren er ook uh, van die vieze lakens. Toen heb ik zelf mijn dekbed gekocht, maar ik uh, ga nu het dorp niet meer uit als ik eenmaal ben. Dus uh, vandaar dat ik mijn eigen dekbed heb meegenomen. Spannend ook om daar te gaan? Ja, tuurlijk. Ja, eindelijk gaan we beginnen. Dus uh, ja, het is zeker wel spannend. Ja. En ook spannend omdat het in Rusland is? Ben nee. je bang voor dingen? Nee, totaal niet. Nee, het zal, het zal super veilig zijn. Ik denk dat het meest veilige stukje aarde is uh, tijdens de spelen zelf. Dus uh, nee, daar heb ik absoluut uh, geen angst voor. Even door, spijt me. Ik roep pardon, pardon, pardon, pardon. vrouw in een bondjas die erdoor wil. Jullie familie van? Uh, Sanne en Jaren van Kerkhof. Gaat u daar ook naartoe nog? Wij gaan er ook naartoe, maar, uh, mijn man en ik. Ja. Oh ja? ja? En u moet daar dan op eigen kosten naartoe? Ja, ja, ja, ja. ja. alles is op eigen kosten. Niet eens uh, de kaart of een shorttrek moeten we ook zelf... Uh, zelf kopen? Alles moet je zelf regelen, alles moet je zelf betalen. Ja, ja. Ja. Dus dat is nog best een dure hobby om uw kinderen daar aan het werk te zien? Een uh, aantal duizenden euro's. Een aantal duizenden euro's ja. om met z'n tweeën daar ja. naartoe te gaan? ja. Ja. ja, het is natuurlijk altijd duurder. De, de prijzen van de hotels gaan gelijk omhoog. Nog een laatste foto. Huppatee. En de volgende is met goud. Laurien 500 meter. Wat vind je ervan? Van al dat gedoe eromheen? Ja, daar kan je als er niet veel mee bezighouden. wij zijn daar nou gewoon vooral om te schaatsen, maar het is goed dat er aandacht voor is. Ga je nog een statement maken? Nee, zeker niet. Niet? Hou je niet mee bezig? Nee, dat, uh, het gaat om het sporten en het om het toernooi. En uh, daarbuiten ben ik uh, niet met andere dingen bezig. Achterblijvers, familie die hier staat te kijken naar de sporters? Wij zwaaien ze uit. Familie of uh, fans? Nee, nee, Supporters? Ook, ook. Speciaal hier naartoe gekomen hiervoor. Tuurlijk. Want er zijn niet zo heel veel fans hier, hè? De sporters gaan natuurlijk vaak weg, hè. Dus ik denk niet dat ze altijd uh, meegaan. Maar goed, dit is natuurlijk wel een hele speciale gelegenheid. En wie heeft u gezien? Oh, zoveel. Alle goede sporters. En zeg je dan niet... Nee hoor, nee. nee. Nee, Ik kijk gewoon gelijk. Alleen maar kijken? Alleen maar kijken. En zelfs geen foto's maken? Nee. En dan mist er eigenlijk nog één iemand. Sven Kramer hebben we hier nog niet voorbij zien komen. Maar eens even naar de woordvoerder van uh, NOC NSF. Sven is zit al in het vliegtuig. Oh? Ja. Die is, want iedereen komt hier langs en Sven niet? Nee, dat klopt. Dat heb je goed gezien. Je hebt ah, Iedereen geteld, merk ik. En waarom niet? Ik weet het niet. Nou, dan weten we dat. Dank je wel. Goeie reis. Geniet er vooral heel erg veel van. Doe je best. Maar Kramer zat in elk geval in het vliegtuig en daar gaat het om. Aanstaande vrijdag gaat het beginnen. Dan is de openingsceremonie in Sochi. De WK, veldrijden in Hogerheide. Lars van der Hayat was laatst bij zo'n wereldbekerwedstrijd Gioten. Toen ging hij van 20 naar 15, naar 10, naar ja. 6. Toen werd hij vierde. Nu was het al van 6 naar 3. Waar ligt hij nu? Hij uh, ligt nu nog steeds uh, bij de kop van de wedstrijd... op de derde plek. En Sven Nijs... die rijdt daar op kop. Meteen in het wiel... zit Zdenik Stieba. Dan in het wiel van Stieba. Zit weer Lars van der Haag. En val, pal daarachter. Een metertje of tien zit er... maar tussen Veel is het niet. Daar zit dan... Francis Moret. Vier nationaliteiten... aan kop bij een WK... bij de elite. Het is wel eens anders geweest. We hebben wel eens gekeken naar een Belgische optocht. Naar een machtsvertoon waarbij alle Belgen... op kop reden. Maar nu is het gewoon vier nationaliteiten. Een Fransman, een Tsjech, een Belg... en een Nederlander. En dat maakt dit WK... Te toch wel heel bijzonder, heel mooi, want Sven Nijs ja, hij toont eigenlijk wel als je hem zo ziet rijden dat hij de kandidaat is voor de wereldtitel. Maar als je naar Stenik Stiba kijkt, die wegrenner die vroeger natuurlijk al twee wereldtitels uh, in het veld heeft veroverd bij de elite. Ja, dan zie je toch iemand die echt erop gebrand is om hier te gaan winnen. Wat een macht straalt die man uit. Maar ik ben bang voor Stiba dat hij zichzelf toch langzaam gaat opblazen. Dat uiteindelijk op het einde van deze veldrit zal blijken dat het kaarsje dan wel leeg is. Lars van de Haar rijdt slim mee. Neemt niet over als het niet hoeft. Hij hij is jong, hij is druistig, hij is 22 jaar, pas vorig jaar derde bij zijn debuut op een WK in Louisville in Amerika was dat. Maar hij laat zich niet gek maken door die twee ervaren mannen die daar voor hem rijden. Hij rijdt mooi met die andere mannen mee en daarachter een heel contingent Belgen. Daar zitten ze vrijwel allemaal, maar ze rijden achter de feiten aan. Ze rijden op achterstand, ze rijden op een seconde of twintig van de vier koplopers. Met de slag van de hader bij die nu wel een gaatje moet laten. Dat is jammer. Nederlandse tennissers hebben zojuist de Davis Cup ontmoeting met Tsjechië verloren. U hoorde dat Timo de Bakker was niet opgewassen tegen Thomas Berdig, de nummer 7 van de wereld. Berdig won vrij gemakkelijk in drie sets en zette zijn land daarmee op de beslissende 3-1 voorsprong. Marcella Mesker in gesprek met Timo de Bakker en Davis Cup captain Jan Siemerink. Jan, uh, wijziging in de opstelling uh, vandaag. Je koos voor Timo. Wat was er met uh, Robin aan de hand? Uh... Ja, er was niet, eigenlijk niet zo gek van aan de hand. Maar hij was niet helemaal fris voor vandaag. En als je tegen Berdig moet spelen, moet je helemaal fris zijn. En Timo was wel fris. Had het uitgemaakt als die dubbel gisteren gewonnen was, had hij dan misschien wel gespeeld? Um, weet, ik niet, weet ik niet. Ik denk wel dat je met een ander gevoel uh, uh, uit je bed stapt. Want dan heb je de, de euforie nog in je lichaam. Dat zou kunnen dat dat nog wat doet qua, qua adrenaline wat door je lichaam stroomt. Ik weet niet, maar ja, weet je, dat is achteraf, Dat heeft geen zin. Timo, um, jij krijgt door, je moet ineens spelen. Sijsling wint zes games op vrijdag, Berdy in topvorm. Wat denk je dan? Oh jee, uh, hoe ga ik dit klaren? Um, nou ja, zeker. De laatste keer won ik van hem. Alleen, uh, ja, de andere ondergrond, de andere Berdy. Uh, je moet goed sfeer, je moet bijproberen te blijven. En, uh, ik bedoel, ik heb ook kleine kansen gehad in zijn games, maar die serveren die allemaal weg. Alleen dat komt ook omdat hij gewoon een break voor je staat, omdat er geen druk, om, ja, niet echt druk meer op zit. En stel je kan naar 4-4, 5-5 komen, je krijgt ze dan, is het, is het toch een ander moment. Maar uh, ja, ja, het is te goed. Hoe ben je die wedstrijd ingegaan? Welk advies heeft Jan jou meegegeven? Daarvoor uh, gaan. Uh, ik, ik moet goed serveren tegen hem, uh, want anders, anders komt er gewoon te veel druk op. En, uh, en proberen wel mijn eigen spel te spelen. En als ik kan aanvallen. En, uh, ja, uh, het, het ging momenten goed, alleen uh, hij is zo constant. En als je één mindere bal slaat, dan, uh, dan, ja, dan kom je er gewoon niet meer onderuit. En uh, ja, dat zijn zijn verdiensten. Jan, um, hoe heb je geslapen vannacht? Nog nachtmerries over al die kansen van gisteren in de dubbel gehad? Nou, ik, dat merkte je op de persconferentie natuurlijk. We waren ook wel emotioneel daarin. Maar tegen elkaar gezegd, weet je, we hebben heel goed gespeeld. Dat is ook belangrijk. Op het moment dat dat moest, hebben we goed gespeeld. We hebben alleen nog kans gehad om door te kunnen drukken. Nou, dat is ons niet gelukt. En, en zij wel. En dat maakt het juist zo zuur nog. En ook juist op voorhand. Dat je weet, je speelt tegen een van de sterkste Davis Cup koppels. Davis Cup teams die er zijn. En, en toch de kans hebben gehad om te kunnen winnen. Dat, ja, dat maakt het extra zuur. Maar goed, ik denk dat we al met al euh, euh, ons, onze visitekaartje hebben afgegeven. We weten dat we geen wereldtop zijn in in Davis Cup verband. Maar dat we er, wel, uh, dat we er best wel bij horen. Dit is Radio 1. 1 overal 4, Mark Visser. In de Syrische stad Aleppo zijn bij een helikopteraanval door het leger zeker 90 doden gevallen. De aanval was gisteren. De Syrische Mensenrechtenorganisatie zegt dat onder de doden 13 kinderen zijn. Vanuit de legerhelikopters zouden vaten vol explosieven en spijkers zijn gegooid. In Zoutelande op Walgeren, is vanochtend een delta-vlieger neergestort. De 53-jarige man uit België is daarbij ernstig gewond geraakt. Hij was opgestegen van een speciale startplek voor delta-vliegers... in de duinen van Zoutelande, niet ver van Westkapelle. De politie vermoedt dat de Belg kort na de start werd teruggeworpen door een windvlaag. En de Duitse feministe Alice Schwarzer heeft jarenlang belasting ontdoken... via een geheime bankrekening in Zwitserland. Schrijft ze in een reactie op berichtgeving in weekblad Der Spiegel. Schwarzer heeft 200.000 euro aan achterstallige belasting terugbetaald... plus een boete. En de 71-jarige feministe geeft toe dat ze een fout heeft gemaakt... al is het volgens haar wel een fout die goed te maken is. Op haar website schrijft ze dat ze dat dan ook heeft gedaan. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1, NOS langs de lijn. De tweede helft is begonnen. NEC Go Ahead Frank Wielaert. Enorme kans voor NEC in de eerste minuut van de tweede helft. Om de voorsprong te verdubbelen tegen Ahead Eagles. Het blijft bij 1-0 omdat Janscher de bal onverwacht krijgt. Hem dan nog wil aannemen met links. Om naar zijn rechter wil kappen. En dan staan er alweer drie verdedigers voor zijn neus. Eén daarvan, Friens, raakt hem dus hoekschop NEC. bal bij de eerste paal valt niet voor een NEC'er. Uiteindelijk voor de voeten van Stefanik. Die schiet de bal hoog de tribunes in. En eigenlijk zat iedereen juist op die tribune te hopen. Dat alles na de rust anders zou zijn dan voor rust. Behalve dan de stand op de Althans, dat zou dan het merendeel van het publiek hier uh, vinden. Maar de eerste, de beste bal die uh, van A naar B moest worden geschoten via een wit shirt. Die van Go uit Eagles die ging onmiddellijk over de zijlijn kort. Omdat we gaan gewoon door waar we gebleven zijn. En de kansen die uh, na de 1-0 zijn gekomen zijn ook allemaal misgegaan. Inclusief deze dus voor Janscher. De doeltrap blijft over voor Termate. Die verder niet zo gek veel te doen heeft gehad tot nu toe. Behalve dan die ene keer die bal uit het net uh, vissen. En nu uh, een overtreding gemaakt op het middenveld. Door diezelfde Jantje die net de kans miste. Dus vrije trap voor Goet Eagles. En dan kan het centrale, centrale verdedigersduo bijvoorbeeld mee naar voren. En één van de twee gaat de vrije trap nemen natuurlijk. Dat is Van der Linden, de vaste vrije Vries wel richting randje strafschopgebied bij NEC. Daar is het nu heel druk. En daar legt Job van der Linden dan uit, uitgerekend niet de bal neer. dan moet Antonia gelukkig, is die razendsnel heel hard lopen om die bal binnen te houden uit die vrije trap van Job van der Linden. Die onvoorstelbaar slecht genomen is. Ook dat hoort bij dit duel dan blijkbaar. En dan is Antonia toch nog degene die die bal als laatste raakt. En kan NEC gaan ingooien for you omdat Janssen die bal heel hard tegen Antonia aanschiet. Dat is ongetwijfeld niet de bedoeling geweest. Maar het lukt hem toch. En daardoor houdt de ploeg uit Nijmegen de ingooi over in de beginfase. Nee, het is een doeltrap geworden in de beginfase van de tweede helft. Johnson met iedereen in de buurt van de middenlijn. Gaat hij die bal een lange bal, een lange bal geven in de richting van Conboy. Die verliest het kopduel van Overgoor. En Antonia houdt nu wel goed de bal binnen. Hij heeft ook geen directe tegenstander meer. Want Conboy was daar het luchtduel aan het aangaan. Nu wel Conboy weer terug. Antonia wacht even keurig netjes tot de DNA weer staat. En legt de bal over de zijklijn naar Schmid. Schmid haalt de achterlijn. Probeert de bal bij de eerste paal niet te leggen. Dat lukt. Jonsson staat daar te wachten. En raapt die zacht rollende bal op van de grond. En daarmee is de eerste mogelijkheid van Goethe Eagles ook daar. Maar dat was niet echt een serieuze mogelijkheid. Na drie minuten Goethe Eagles op achterstand in Nijmegen tegen NEC. Daar komt Schmid weer met een vervolgende voorzet. Deze haalt de eerste paal niet eens. Maar levert uiteindelijk wel een hoekschop op voor de ploeg uit Deventer. FC Twente op jacht naar doelpunten. Henk Kok... Het woord jacht gebruikte jij? Ja. Nou, ja, nou, dat, dat doen ze inderdaad aan het begin van de tweede helft. En ik heb een aardige kopbal gezien van Castanjos op een voorzet vanaf de rechterkant. Maar hij kopte die bal naast. En inderdaad, Twente moet op jachten naar de gelijkmaker. Omdat ze met 1-0 achter staan tegen Cambuur. En als je kampioen wilt worden, dan moet je winnen van Cambuur. En dan moet je vooral anders gaan spelen. Je moet veel meer energie in de wedstrijd stoppen. En dat deed FC Twente de eerste helft absoluut niet. De bal is nu achterin bij Twente, bij Bialand. En Bialand zal hem waarschijnlijk terugspelen op Marsman. Dat doet hij niet. Want ik zie ook dat Binkson vraagt om de bal. Gaat hij toch uiteindelijk weer terug naar Marsman. En Marsman speelt die bal dan naar Binkson. Twee en weer in het veld gekomen aan het begin van die tweede helft de samenstelling. Twente in balbezit. Die bal die gaat naar Ebicilio. En het, het was in dit geval, was het uh, Promes die die bal uh, krijgt. En nu gaat hij het 16 meter gebied binnen. Castanjes kiespositie, komt de voorzet. En dan wordt die voorzet onderschept door de doelman van Cambuur Nienhuis. Castanje was hard positie gekozen, maar de voorzet was niet scherp, was niet goed. En dat heb ik in die eerste helft ook al een paar keer gezien. Er komen genoeg ballen in het 16 meter gebied, maar ze komen bij de verkeerde kleur terecht. Cambuur nu. Cambuur wat jaagt en wat bloed op die counter. Begin van die tweede helft aan ze ook weer even een mogelijkheid... ...na een vrije schop van de FC Twente. Cambu kwam toen in balbezit, maar er wordt de counter weer niet goed uitgespeeld. Nu aan de rechterkant is het Lukoki. Lukoki ziet die bal over de zijlijn gaan, 3-4 meter van de cornervlag afgaat. Cambu gaat ingooien. Cambu natuurlijk buitengewoon content met deze stand... ...maar toch spelen ze niet geweldig. Ze spelen een heel ander zin uit wedstrijden dan in thuiswedstrijden. In deze wedstrijd veel mensen achter de bal en loeren ze voortdurend op die counter. Ze hebben natuurlijk veel mensen, snelle mensen ervoor in... Betje probeert die bal door te kopen. Maar Cambuur blijft in balbezit. Elma Elmacrini, Elma speelt die bal dan in de voeten van Bieland. Maar de paas van Bieland is niet goed. Komt bij Van der Laan terecht. En Van der Laan meteen naar de buitenkant. Naar zijn linker verdediger Naar uh, Bijker. En dan gaat die bal weer terug naar uh, Bijker. Het is niet allemaal buitengewoon wat Cambuur laat zien. Maar ze betonen zich dan toch even op de helft van de FC Twente. We hebben uh, vijf minuten gespeeld in die tweede helft. Er staat nog steeds 1-0 voor Cambuur. Maar hier blijft het denk ik niet bij. Inmiddels al meer dan 37 minuten bezig. De wereldtitelstrijd, veldrijden, het was zojuist toen we hoorden... Gio, een Tsjech, een Belg, een Nederlander... En nu? En een Fransman. En, ja. Uh, ja, die Fransman ging er als eerste af. Daarna ging de Nederlander eraf. Jammer voor Lars van der Haag. Maar hij kan toch het tempo van deze twee kanonnen. Want zo moet je ze toch wel noemen: Zedinnik, Stibar en Sven Nijs. Dat tempo kon hij niet bijhouden. En je ziet dat hij nu steeds grotere achterstand krijgt. Hij reed net nog op 11 seconden bij de doorkomst hier aan de finish. Toen waren er nog 400 te rijden. Inmiddels halverwege de ronde is de voorsprong opgelopen na 21 seconden. Dat betekent toch uh, ja, dat Van der Haag toch die inspanning in het begin moet bekopen is niet zo verwonderlijk. Hij is nog jong. Hij heeft de wereldbeker gewonnen. Dat was al een prestatie van formaat. Maar dit werk deze twee grote mannen bijhouden dat is uh, toch heel erg moeilijk voor hem. En als ik naar Stibar kijk dan denk ik echt wat zit daar voor een krachtpatser op de fiets. We hebben hem al twee keer in zijn carrière wereldkampioen zien worden. Maar hier wat hij hier doet. Terwijl hij toch eigenlijk aanvankelijk niet mee zou doen. Dat is onvoorstelbaar. De agressie die hij uitstraalt. De manier waarop hij ook die gaten in het parcours aanvalt. Hij kwakt gewoon die fiets erin. En Sven, hij is ja Sven Nijs is toch ook de man die op souplesse kan rijden. Die ook zoveel routine heeft. Ook twee keer wereldkampioen geworden in zijn rijke carrière. Eigenlijk veel te weinig. Maar toch twee keer wereldkampioen al. En het lijkt er toch wel op dat Nijs nog steeds op weg lijkt naar die derde wereldtitel. Want uh, dat gaat hij mogelijk hier in hoger heide pakken. Nu kan Van der Haar die twee mannen daar links zien voorbij komen. Want hij zit op een grasstrook Die inmiddels helemaal uh, bemodderd is. Omdat er al vier categorieën langzamerhand overheen zijn gereden. Maar dan ziet hij ze aan de andere kant rijden. En dan weet hij... Dat dat, dat gat ja, nog steeds zo rond de 20 seconden zal schommelen. Hij heeft inmiddels ook gezelschap gekregen van een andere Vlaming. Kevin Pauwels een slecht seizoen gereden tot nu toe. Maar Pauwels is er ineens weer. Begon goed in het seizoen. Viel toen ver terug. En nu blijkbaar kan hij toch wel weer meedoen om een medaille. Maar het lijkt erop alsof Van der Haar en Pauwels om de bronzen medaille gaan strijden. Want deze twee mannen die nu alweer op een asfaltstrook zitten vlak voordat ze dadelijk hier weer bij de finish voorbij komen. Dan hebben ze nog drie rondjes te gaan. Maar deze twee mannen gaan het onderling uitmaken. Sven Nijs en en Sdenek Stiba, dat zijn de twee grote mannen van dit WK. Geschoot. De gelijkmaker van Castanjo voor de FC Twente. Die bal ging erin via de onderkant van de lat. En de zacht van Boekel even kijken naar zijn grensrechter. Want ik kon het zelf niet constateren of die bal achter de doellijn was. Maar zijn de grensrechter geweest met één met zijn vlag naar de middenstip? Zo van die bal is achter de lijn geweest. Het is gewoon een doelpunt. Ik ga eens even kijken naar de herhaling. Die kopbal van Castanjo's komt tegen de onderkant van de lat aan. Ja, ik denk ongetwijfeld dat die bal achter de doellijn is. En bovendien stond de grensrechter in een goede positie. Hij stond bij de cornervlag. Hij kon het heel goed beoordelen. De gelijkmaker van Twente komt hem na met een kopbal van Castanjo's naar een vrije schop van Tadic. De beste man in Nijmegen, dat is Frank Wielaert. NEC komen. Ja, ja, dat kan bijna niet anders. En als tenminste zeker als je die voetballers uh, met elkaar uh, meetelt. Het is 1-0 voor NEC. 55 minuten onderweg. NEC heeft de naam een vreemdelingenlegioen te zijn. Maar je krijgt toch stellig de indruk dat ze elkaar voor het eerst zien vandaag. En dat ze ook voor het eerst kennismaken met het fenomeen bal. En uh, dat is bepaald geen prettige kennismaking. Schotje van Antonia. Daar raakt Jonssen niet van onder de indruk. Als je dan toch iemand moet noemen die uh, het vandaag goed gedaan heeft, dan is het Jonssen. Want uh, die paar kansen die Goeie Eagles heeft gehad, heeft hij om zeep geholpen. Tot uh, twee keer. Toe. Die van Kolder en die van Valkenburg. En dat is het wel zo'n beetje. De rest is eigenlijk niet om over naar huis te schrijven. Vriens die een bal wegkopt in de nabijheid van Higden. Daarmee kan Goët Eagles weer een aanval gaan opbouwen. Turuts dan die een bal achter de verdediging van NEC legt. zo ver weg dat Houtkoop er niet eens over nadenkt om er achteraan te lopen. Jonsson kan hem gewoon in de voeten van zijn aanvoerder schieten. Van Eijden. En die moet dan uitkijken. Want de laatste bal die hij aanraakte, die raakte hij ook plomp verloren. Totaal verkeerd. Dus legt hij hem nu even terug richting Jonssen. En uh, die neemt dan de tijd. NEC neemt sowieso de tijd. Goed Eagle zet nauwelijks druk op uh, de bal. Valkenburg doet het een heel klein beetje. Dus moet Jonssen uiteindelijk wel die bal diep gooien. Doet dat richting Higden. Die verliest het wel van Friens. En dan Termate met een lange bal in de richting van de middenlijn. Die uh, komt dan uiteindelijk weer op de borst van, uh, van Eiden terecht. Een goede beweging van Rix. Rix en dan uh, de... Oh, die bal lijkt erin te gaan. Het net beweegt ook aan alle kanten. Maar die bal gaat achterlangs. Dat is knap geschoten. Want die bal gaat langs het hele net. Maar dan aan de achterkant. En daardoor denkt het halve stadion dat die bal zit. Het schot is van hemlijn. Maar uh, hij zit niet. Het blijft 1-0. Maar dit is dan even een flitsje. Waarin je ziet. Oh ja, NEC kan best aardig voetballen af en toe. Maar dit uh, was een heel. Kort momentje, een hele korte opleving. Termate intussen met de doeltrap ingeleverd bij Mulder. Die levert de bal op zijn beurt ook weer gewoon in. Schiet hem blind naar voren. Zo, in de, uh, zo richting uh, Vriend. Maar die levert hem ook zomaar weer in. En dan gaat de bal gewoon weer van de ene naar de andere kleur in. Razend hoog tempo. Turuc, die de bal niet onder controle kan krijgen, simpelweg omdat hij hem niet ziet. Hij kijkt tegen de zon in. Bal over de zijlijn. NEC mag gooien. Het niveau daalt en daalt en daalt. En iedere keer als je denkt, we zijn er nu wel. Het kan niet erger. Jawel. En het staat één. 1-0 voor NEC. Henk Kok voorspelde dat het niet bij 0-1 zou blijven. En vijf minuten later lag hij er al in. Henk, hoe wordt de einduitslag? Ik heb voorspeld 3-1 voor de FC Twente. Maar, maar, maar. Ja, er worden zoveel voorspellingen gedaan. Maar dat even de zijde. Een kopballetje trouwens van uh, Van Kambuur in de handen van uh, Marsman. Koppers is binnen de lijnen gekomen. Daarom mochten Cambuur Kambuur een hoekschop gaan nemen. Van Koppers was zo Dan komt de bal meteen over de, uh, de achterlijn te spelen. Overtreding van Van der Laan. Geen doorgebroken speler. Absoluut niet. Geen doorgebroken speler van ik zag Grasste daar nog lopen. Geen rood, wel geel. Dat is de juiste beslissing van Van Boekel. Absoluut. Maar Frank heeft, heeft wat. Een doelpunt voor Go-Eagles. het is Turuts, de middenvelder. Die de bal heerlijk raakt. Ik denk 25 meter zeker. En Jonssen, een prima keeper. Die uh, de bal nou, heel laat ziet komen. Maar ook nauwelijks de kans heeft om te reageren. Zo hard is dat schot van Turuc. En dat komt Goethe Eagles terecht op 1-1. Want wat NEC laat zien sinds de 1-0 is echt erbarmelijk. Goethe Eagles is niet veel beter. Maar ietsje beter. En dus de gelijkmaker van Turuts. Die eindelijk is een bal lekker raakt. Namens die al die 22 spelers op het veld... Iemand die een bal goed raakt en dat levert meteen een goal op. 1-1 is het dus in de Goffert. Wij gaan weer naar Enschede naar Henk. 58 minuten gevoetbald. En die vrije schop. die veroorzaakt door Van der Laan, op die overtreding van Castanjos, moet nog steeds worden genomen. En Tadić in staat bij de bal. Ik vond het de juiste beslissing van scheidsrechter Van Boekel. Het was een meter of 7, 8 buiten een 16-meter gebied. Van der Laan legde Castanjos neer. Maar ik zag Drost ook nog staan. Dus Drost had nog naar binnen kunnen snijden om Castanjos eventueel het scoren te beletten. Correcte beslissing. Vrije schop van Tadić in de handen van de doelman van Cambuur, Nienhuis. Scherp genomen, vrije schop. Er is meer leven in de wedstrijd gekomen naar die gelijkmaker van Castanjos. De bal is meteen uitgegooid naar de rechterkant van het veld. Naar de Drosten kan Obertje bij de bal. Die kan er niet bij. Bal afgespeeld naar Coutierres. Dus het loopt allemaal een beetje sneller bij de FC Twente nu. Ebesilio. Ebesilio naar Promes. Promes gaat lopen met de bal. Rosales komt ook op. Rosales gaat die bal voorzetten. Laag voor de ook in eigen doel. Bijna in eigen doel. Bijna in eigen doel door Van der Laan. Het levert alleen maar een hoekschop af voor de FC Twente. Maar het geeft aan dat de FC Twente veel meer vaart... Veel meer tempo maakt naar die gelijkmaker. Ze moeten natuurlijk gewoon deze wedstrijd winnen. Als je kampioen wilt worden. Als je die aspiraties hebt. Dan moet je kampioen gewoon verslaan in eigen huis. Ze hebben immers nog geen nederlaag thuis gereden. FC Twente. Hoekschop wordt genomen. Komt door Tadis. Komt in de 16 meter gebied. Weggekopt. Weer een Hoekschop denk ik. Jawel. Weer over de achterlijn gegaan. Te snel een tweede bal in het spel gebracht. En Tadis gebruikt voor een uh, kort Hoekschop. Komt er een korte Hoekschop. Waarschijnlijk wel kort Hoekschop. snel genomen. Tadis, Tadis, nu uh, afgespeeld. Oh, wat een blunder. Wat een blunder. Wat een blunder is dat. Dat was het schot. Ik, ik, van wie was dat schot? Ik heb het niet eens zo snel gezien van wie dat schot was eerlijk gezegd. Maar die gaat erin. Van, van der Laan die duikt over die bal heen. En van wie was dat schot nou uiteindelijk? Ik heb het niet zo snel gezien. Ik denk dat het van, van nee het was niet van Bengtson. Ik weet niet van wie het was. Het was denk ik van Ebisirio. Het kan van Ebisirio geweest zijn. Nou, ik, ik zit nog steeds te raden wie er toe. Even heeft het doelpunt uh, gemaakt. Nou, nou, nou, wat een blunder van Van der Laan. En zo staat Twente maar zo met 2-1 voor in deze wedstrijd. Van der Laan duikt gewoon door die bal heen. Hij had toch gewoon een uh, goed zicht op die bal. Dat kan toch niet anders. Ja, hij mist die bal er volledig. Hij mist hem volledig. En zo staat hij na een kwartier spelen in die tweede helft toch weer 2-1 voor de FC Twente. Gio Lippens, de WK veldrijder. De beslissende fase komt eraan. Nog steeds een uh, duel tussen twee sterke mannen. Twee tweevoudige wereldkampioenen Sven Nijs en Zdinik Stibar. En de één plaats aan aanval. Stibar deed het net. Dan wordt hij weer gecounterd door Nijs. Nijs die nu blijft staan. In oh, een klimmetje komt er niet lekker tegenop. Uh, Stibar zit erachter. Dus uh, geen voordeel voor Stibar. Want hij moet ook vol even in de remmen en uh, met de voet uit uh, pedalen. En dat is toch wel lastig op zo'n uh, klimmetje. Dat zal ze weer wat tijd gaan kosten. Maar het verschil met de nummers 2 en 3 is wel groter geworden. Want er was zojuist... Een Fietje, een valpartijtje van Lars van der Haag samen met Kevin Pauwels. Pauwels moest een stuur recht zetten. En inmiddels is de voorsprong ineens opgelopen. Van 20 seconden naar 43 seconden. En is ook Klaas van Tornhout erbij gekomen. Klaas van Tornhout die nu in achtervolging is op Nijs en op Stiebar. Stiebar die nu hier voorbij komt aan de commentaarpositie dan naar links afdraait. En dan weten ze dat ze nog twee ronden te gaan hebben. Stiebar en Nijs. En wat houdt Stibar het dan toch lang vol? De man die ooit op een mooie dag Parijs-Roubec kan gaan winnen. Maar hier in het veld toch laat zien wat een geweldige crosser die eigenlijk is. En wat een ongelofelijke inhoud die man ook heeft. Natuurlijk de inhoud wordt alleen maar groter op het moment dat je hard op de weg gaat rijden. Dat je echt gaat meedoen om de grote prijzen op de weg zoals Tiba dat is gaan doen. Maar dat crossen dat heeft hij zeker niet verleerd. Het is Van Tornhout inderdaad in de achtervolging. Hij rijdt op de derde plaats. Dan probeert Pauwels het gaatje te dichten met Van Tornhout. En doet Lars van der Haarde alles weer aan om in het wiel te komen. Van die Kevin Pauwels van der Haarde is op dit moment op een vijfde plaats de medailles. Maar het kan allemaal nog veranderen. Hier komt hij door de finish met een achterstand van 49 seconden op de leidende twee op Stibar en Nijs die inmiddels in de pitstraat rijden. Dan gaan allebei gaan ze van fiets wisselen. Dat betekent dat er geen grote verschillen komen. Het gaat nog steeds tussen deze twee mannen op een ongemeen spannend WK. ZANG Daarna nooit meer iets van vernomen. Die outfield met Your Love. In de eerste divisie een tussenstand. volendam Almere City 2-1. Overtoon maakte 2-0 en Dissels 2-1. We gaan naar Henk Kok. Nou, het spel uh, ligt hier even stil in verband met een blessurebehandeling uh, voor, uh, voor Castanjos. We hebben 65 minuten uh, gevoetbald. Het is veel meer een wedstrijd geworden. Van Cambuur. Uh, die wil natuurlijk ook aanvallen. Twente krijgt veel meer ruimte. is op 2-1 gekomen. Niet door Ebicilio, maar door Ekan Die in de tweede helft binnen de lijn is gekomen. Naar een geweldige blunder van Van der Laan. En uh, Twente is ook nog heel dicht uh, bij een derde doelpunt geweest van uh, Promes. En nu gaat Castanjos, die gaat toch naar de kant. Hij is toch geblesseerd. En uh, dan komt van erin. Met een, een nieuweling bij de FC Twente heeft nog niet zo vaak gespeeld in de basis. En dan zie ik Kastanjes, die zie ik wat henkepenken van het veld afgaan. En zo heeft Twente toch weer het initiatief in deze wedstrijd genomen. Althans zeer zeker in die tweede helft. Aan ook wel in die eerste helft, maar toen was het allemaal veel te nonchalant. En toen vatte Twente veel te gemakkelijk deze wedstrijd op. En hebben ze lang tegen een 1-0 achterstand aangekeken. Maar de Kastanjes maakte eerst de gelijkmaker. En toen dus Ekan de 2-1 voorsprong van de FC Twente. We hebben gespeeld op een minuut of 66 de bal is voor Marsman. En uh, dan gaat die bal naar de rechterkant van het veld. Naar Rosales. Uh, Rosales in de voeten van uh, Promes. Promes ter hoogte van de middenlijn. Speelt die bal even terug naar Cutierrez. Dan gaat hij weer naar Rosales. En via een verdediger of via een rijden. Via Manu gaat die bal dan over de zijlijn. En dan gaat Twente ingooien Een meter of uh, ter hoogte van de middenlijn zo ongeveer. Er werd uh, slecht ingegooid. Rietsmaier nu voor uh, Cambuur. Speelt die bal even terug. En dan is de paas naar uh, Lukoki is goed, maar nog eens een keertje. Maar dan raakt hij weer een Twentebeen En dan komt Twente weer vrij gemakkelijk in balbezit. Twente krijgt nu ook veel meer ruimte. Dan komen de Maties beter tot zijn recht. En zo leidt Twente met 2-1. Terwijl we 67 minuten hebben gespeeld in die tweede helft. NEC Go Ahead, dat was een zes punten wedstrijd. Maar voorlopig hebben ze allebei nog niet meer dan een punt, Frank. Ik ben wel even nee, benieuwd uh, trouwens Frank. Uh, is het nou leuker geworden na die goal van go Ahead <laughs> En beter vooral? Ja, uh, nee. Hey. Absoluut oh. niet. Nee, sorry jongen. Die, die, st die, st die stelling gaat echt niet op. <laughs> het in ieder geval niet vandaag bij mij. Het spijt me heel verschrikkelijk. Uh, 68 minuten zijn we onderweg. En nee, uh, ja, go Ahead Eagles is ietsje beter. Maar dat komt omdat ze af en toe twee, drie keer de bal naar de goede kleur spelen. En in lukt dat amper één keer. En uh, laat staan een uh, enkele keer twee keer. En ook de wissels naar Verona voor is inmiddels in de ploeg gekomen. Leiva Cabessi is erbij gekomen. Het helpt allemaal niks. Die gaan gewoon mee in de malleur. En dus eh, zou het wel eens. Ja, dit is natuurlijk een zes puntenwedstrijd. Je zou het bijna kunnen wijten aan het feit dat beide teams stijf staan van de spanning. Maar ik kan me dat bijna niet voorstellen dat je dat al 70 minuten volhoudt. Om stijf te staan van de spanning. Op een gegeven moment moet je er toch een beetje van je af kunnen schudden. Maar bij NEC zie je wel op dit moment dat de angst om te verliezen wel overheerst. Goethe Eagles speelt intussen achter in de bal rond. Oeh, die wordt de voet bijna dwars gezet door Rex. Die krijgt wel de bal bij Antonia aan de rechterkant bij Goethe Eagles. Die krijgt meteen een dubbele dekking. Dus de bal weer terug naar Turic. Daar staat Rex dan weer tegenover. De vrije man is van der Linde. Die gaat nu de middellijn oversteken. Op zoek naar waar hij de lange bal uiteindelijk kwijt kan. Dat zou natuurlijk Colder moeten zijn. Die komt op het allerlaatste moment voor van Eijden. Krijgt hij ook de bal, maar krijgt niet de bal onder controle. Van Eijden trouwens ook niet aardig schotje. Gaat twee meter naast de goal van Jonssen. Schotje uit de tweede lijn weer van Turic. Die raakte die een heel stuk minder dan de bal waar het eigenlijk de 1-1 uitkwam van dezelfde middenvelder. En Jonssen die neemt de tijd voor zijn doeltrap op dit moment. En NEC, ja dat heeft een zeer groot probleem. Want het kwam na zes minuten al voorsprong. Voor die tijd ging het nog wel. Daarna werd het slechter, slechter en nog eens slechter. En eigenlijk is Goethe Eagles beter. Het staat 1-1 in de Goffert. Wie wordt de wereldkampioen veldrijder van 2014? Wordt het Nijs of Stiebar? Wie ziet er het beste uit, Guillaume? Uh, ja, moeilijk te zeggen. Het is net alsof er twee van die zwaargewichtboxers tegenover elkaar staan. En dan weer de ene een klap uitdeelt en dan weer de andere een klap uitdeelt. Ze zijn allebei al een, keer, een aantal keertjes onderuit gegaan. Uh, Stiebar ging hard onderuit. En Nijs uh, ja, die heeft altijd wel graag van die onnatuurlijke hindernissen. Van die kunstmatige hindernissen in de parcoursen. Balkjes, daar kan hij overheen springen. Adrie van der Poel, de inrichter van dit WK, heeft gezegd... Daar begin ik niet aan. Het is geen concours en piek. Maar ja, wat gebeurt er? Stieba ligt op de grond met fiets en al. En Nijs springt er gewoon vakkundig overheen. Prachtig om te zien. Maar even later lag Nijs even in de modder. Omdat hij bij het ronden van een paaltje, daar ging het even niet goed. En zo bestoken ze elkaar. Dan is er weer een aanval van de een. Een aanval van de ander. En het lukt maar niet om echt weg te komen bij elkaar. Het is wel pure reclame voor het veldrijden, deze wedstrijd. Eigenlijk is dit de wedstrijd die Marjane Vos gisteren had gegund. In een duel met Katie Compton. Maar Compton, dat weten we... Die in de eerste ronde al een probleem had. En toen al uitgeschakeld was voor het WK. En toen werd het de solo van Vos. Maar dit, spanning, sensatie. Twee fantastische renners die elkaar dan bekampen. Dat is toch eigenlijk het mooiste van het veldrijden. Prachtig WK tot nu toe. Nijs nu op kop. In de laatste ronde. Want ze zijn nu bezig aan de laatste omloop. Nijs die op moet passen. Daarin zo'n diep spoor. Maar het gaat allemaal goed met Stibar in het wiel. Kijken we wat erachter zit. Dan weten we dat Kevin Pauwels inmiddels alweer van Tornhout voorbij is gegaan. Pauwels rijdt op dit moment op de derde plaats van Tornhout als vierde. En Lars van der haan niet verder achter. Een aantal seconden, seconden of vijf. Die rijdt dan weer achter van Tornhout aan als vijfde man in dit veld. Dan kijken we verder naar beneden. Zien we vooral heel veel Belgen. We zien ook Francis Moreda nog bij staan. We zien Simonek daarbij staan. Maar het zijn allemaal mannen die niet meer meedoen om de medailles. De gouden medaille gaat naar een van deze twee mannen. Die nu nog bezig zijn met het lastige stuk op die laatste ronde. De brug over moeten. Nijs die weer een versnelling plaatst met Stibar die daar vlak achteraan zit. Het prachtig duel tussen deze twee grote namen. We stellen het nieuws van 4 uur eventjes uit... in verband met de finale van het WK. Uh, we gaan nog even kijken bij Henk Kok. 71, 72 minuten voetbal. 2-1 voor de FC Twente. Maar Cambuur een prachtige solo. Heb ik zo gezien van Obertje Hij werd een beetje naar de buitenkant gedreven. En kreeg de bal ook 1-2 keer mee in de kluts. Maar hij ging wel drie, 4 man voorbij. En de voorzet was bedoeld voor Ritsmaier. Maar Marsman plukte die bal voor zijn voeten weg. Zoals ook van Nienhuis de doelman van Cambuur. Een keer op de schoen dook van de Burven Noor. Die zijn debuut maakt voor de FC Twente. De bal achterin bij Bialan. Bialan naar de Cutierrez. Cutierrez speelt de bal even vrij voor Ritsmaier. Dan zou die bal naar Ekan kunnen. Ekan even kort naar de er Terug, dan diepe bal. Burn van Nederland op de Bos, maar komt niet langs van de Laan. Dat was een goede aanname, maar de bal stuit